Het weer, de mist trekt geleidelijk op. Maar er is op veel plek, maar er is op veel plekken, vooral in het noorden, hardnekkig. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. Het wordt daarbij zo'n tussen de 9 en 14 graden. Morgen zonnig en dan iets zachter. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Goedemorgen Zandvoort. Uh, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Ja, wel, het is weer even over tien op Dolly, weet je het wel? Ja, twee over uh, tien. En uh, dan weet je het, hè? Ja, dan Dolly uh, voor de muziek en de techniek. Welkom uh, Dolly ook. Dankjewel. wel. Ik uh, moet er nog even in hè, met de techniek dus jullie blijven gezet. Ja, dat begrijp ik. Maar ik hoop eetje, dat het helemaal goed. Ik doen. hoop dat je straks wel muziek hebt, toch? Ja, dat gaat wel lukken, ja, ik. ik. heb een koffer vol meegenomen. Oh, wat dacht ja, ja. Jij? geen probleem, geen probleem. <laughs> maar we gaan ook een beetje praten en uh, wat gaan we allemaal doen, Ger? Ik, uh, nou, dat zal ik je vertellen, Hans. We uh, gaan we eerst hebben, over de politiek nog even praten. We gaan he? nog even over de politiek praten, de grote winnaars. Ja, de winnaars. Winnaars, de, uh, winnaars, dus en die zit al aangeschoven. Goedemorgen. Sandra. Goedemorgen. van. Oudere Partij is Antwoord. Ja. Uh, welkom, Sandra. Dank. We en gaan verharten. straks met je praten. En dan gaan we verder nog... Daarna, in de hebben, we, daarna, daarna hebben we een verslag heb ik gemaakt... van uh, uh, wat, wat we ook in het krantje hebben kunnen lezen. Dat je auto...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 de Noord. Fit Academy. De Fit Academy, dank je Dolly. Uh, die gaat praten over het spinnen bij NUF... Op de, bij de -run, uh, Ja, op We gaan de een de beetje vooruit kijken naar de circuitrun. Een groot evenement is dan voor. Juist. Uh, nou, uh, prima. Heb jij muziek klaarstaan? Of zeg je ik van... heb zeker muziek nou, klaarstaan. Eén plaatje daarna en, gaan we. Uh, ik wil dit nummer uh, opdragen aan onze gast... die aan tafel zit. Nou, hartstikke goed. Voor Sandra, Sandra en goed. haar collega's uiteraard. So ja. you in again.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 Dan hebben we Bachman, Turner en Overdrive uh, weg. Want het is een heel lang nummer. Ja, nee, en dat is Maar wel een heel leuk nummer. Het was de nummer 1. Ja, nummer one. Ik, iets, hè. Speciaal ja, voor uh, Sandra. Hey, nou ja, voor Sandra, voor haar partij... want we gaan even Jij terug gaat naar even de... Jij re even recapituleer. Ja, ik ga even terug naar de uitslagen van uh, afgelopen zaterdag. Ga je duurde woorden gebruiken. Uh, gek, kun je uitleggen wat dat woord betekent? Nee, dat ik ben uitleggen. Uitleggen. Nou, luister maar naar Hans. Uh, nee, nu, nummer one was afgelopen zaterdag... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk... de oudere partij Zandvoort. Uh, Patrick Berg haalde 805 stemmen. Dat is wel heel erg veel. De meeste van iedereen...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 uh, de nummer twee op de lijst, uh, even kijken, uh, Maaike Koper. Die had 389 stemmen. En en die dat had was... De meeste stemmen van de dames, hè? Ja, de meeste stemmen van. Ja, er deden niet gelukkig... Nou, gelukkig Sorry, dat deden niet zoveel dames mee. <lacht> Daar komen we zo nog wel even op terug. Ja, ik zei gelukkig, maar dan moet je. Kun jij dat grappen <lacht> nog? Door... Door... Je door... <lacht> nee, door... nee, weet ik ben heel graag Nee, maar goed, het was wel opvallend dat zij uh, uh, meer stemmen haalde dan uh, Karima Kabali. Zeg maar de lijsttrekker van. Uh,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 En uh, misschien kun jij uh, komende tijd uh, Patrick wel vervangen voor uh, uh, zeg maar de, de, wat er allemaal gezegd moet worden over... Uh... Niet in de viskamer. Uh, nee, nee, nee. nee. Ah, <laughs> nee, nee, nee de wat er gezegd moet worden. Ik denk dat Patrick dat prima zelf Ja, vanaf. dat kan het zelf wel. <laughs> maar goed, uh, nee, daar ben ik een beetje eens. Maar uh, hij heeft uh, het druk zat met... Uh, ik sprak hem gisteren nog even en dan gaat uh, dit weekend en maandag uh, alle uh, politieke partijen uh, aan ja, uh, bellen. Ja, hoort erbij, hè, allemaal.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 en uh, hoe is had wel uitslagen en je, je, het begon echt een beetje te broeien ja, die kroon. Klopt, klopt. Uh, het was ook warm. <laughs> um, en uh, nou ja, op een gegeven moment kwam de burgemeester het podium op en die, uh, ja, die maakte bekend uh, ja, de, klopt, de, de, ja, de ja, uitslag. Ja. Dus we we misten nog drie stemlokalen. Ja, dat... waar ik eigenlijk hartstikke nieuwsgierig naar was. Ja, dat begrijp ja. ik. Want een van die stemlokalen was natuurlijk in Stamford Oud Noord. Was met mijn eigen Rode Kruis gemaakt? jouw eigen... Ja. Ja. Ja, ja. Heb je later nog gezien hoeveel stemmen je daar hebt? Ja, ieder toeval. Gaan. Ja? Vond ik een glad veel... lijst. Uh, OPZ had daar 141. Volgens mij even, even over 651 151 ja? stemmen. Oh, Oké, okay. dat was redelijk uh, goed uh, vergeleken ja. met andere partijen. Ja, dat ja, is ja, de, okay. de, ja, de grootste ja, ja. in uh, in Oudnoord. Ja, nou ja, ik moet even erbij zeggen Sandra Alstembergh is dus ook inwoner van Stamford Noord uh, of Stompert Oudno Noord Noord ja. is uh, betrokken bij Soentje, de, de buurtvereniging. de zeg maar, heeft een koffiemoment. Uh, de koffieclub op woensdag. De oogend. koffieclub <laughs> opgericht. Dat loopt goed. Ja, dat loopt nog steeds ja? hartstikke goed. Okay. Het, uh, elke woensdag komen nog steeds, daar. Elke Hoeveel ja, mensen komen daar ongeveer? Uh, nou, tussen de 18 en 25. Oh, dat is keurig. Ja, ja dat is keurig. En daar ben je ook elke woensdag ochtend bij. Ja, daar ben ik elke ochtend. Ben je ja, oh, je strengt zelf, zei... zelf de koffie ja. in. Dat doen ook. Je strengt zelf de koffie in, nog niet? Oh, keurig. ja, ja. ja. Staan nou, we staan met Bart Botschuiver doen. We staan met Bart, hè, inderdaad, ja. die er al langer doet. Maar doet het al 34 jaar? Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat is heel lang bezig. In, maar uh... nog niet de koffie. De koffieclub is dus een uh, nieuw. Nieuwe begonnen, ja. Aan de, aan de buurtvereniging. Goed uh, initiatief moet ik zeggen. Ja. Want uh, ja, je haalt wel de mensen bij elkaar hè, in de Precies. En dat helpt enorm hoe mensen elkaar leren kennen. Ze kennen elkaar wel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 En ja, die bakken waren over. Die zijn 1 meter bij 1 meter 40 maat. Ja, dat is een grote Al jongens. Al gevuld met aarde. Ja, wat doe je er dan mee? Ja, nou ja. ja we hebben een hele grote tuin rond het Rode Kruisgebouw. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, oh, wat leuk. Ja. En uh, eigenlijk moestuintje, die kennen we natuurlijk van Albert Heijn. Dan kun je, daar kun je oh, maar dit is die, die iets groter. Steckie, ja. Dit is nou, dan ja, ja, wat groter. Dan begin je met je Albert Heijn moestuintje thuis en dan. Uh, ja. Dus, maar dat, het, het moet nog wat handen en voeten krijgen. We zijn nog niet helemaal klaar. Dus, uh, wat leuk. Nog, nog even niet bellen als je dat ja. moest. Je nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Maar uh, dat is dan voor uh, nou ja, ouder kind of grootouders. Ja, kind. hartstikke je leuk toch? Vinden Om uh, nou ja, Tuurlijk, te zien dat Peter Selie niet in een zakje groeit. Uh, een beetje, dat nee, Albert Heijn <laughs> <Ja>. <laughs> beetje natuur bijbrengen. Precies. Hey, ik heb een foto gezien uh, van jullie ook. Uh, zeg maar het Open Set, uh, Gezelschap. Uh, de volgende dag op uh, donderdag. Uh, aan de taarten. Ja, en uh, volgens mij was Dolly daar ook bij, want Dolly stond natuurlijk ook op de lijst als uh, uh, ZFM'er. Uh, haalde 23 stemmen, gefeliciteerd dat is de, uh -huh. Dolly, dat is wel aardig. Aankomen moet ik zeggen. Nou ja, en ook uh, Rob voor Harms, iemand die er net is kijken. Ja, ja Rob <laughs> Harms, de oorop de presentatie van Zomer op Zaterdag uh, stond er ook op, haalde er 6 trouwens. Maar het was lekkere taart, goed. Ja. Ja, zeker. Ja, oh, er was, was erbij, niks, ja. niks ja, mis, maar nee, ik kreeg ook een stukje. Oh, wat leuk. Ja, een heel klein stukje, hoor, omdat ja, ik er pas stukje. net bij ben. Hoe langer je erbij bent, hoe groter het stuk. Oh, ja. ja, dus, ja. ja. dus jij hebt er Nee, je nee, bent er ook niet zo lang bij. Nee, nee dus wij hadden erbij, een middelmatig nee. stukje. Ja, ja. Ik zat wel jaloers naar te kijken, maar, hoor. Ja, ja, maar, ja, maar, de mensen die idee kregen, nee. Belinda had ook niet de halve taart, hoor. Dat nee, nee, nee. maar opvallend was dat jij meer stemmen haalde, Sandra, dan Belinda.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 Dat is wel waar ja, natuurlijk. hè? Ik, uh... Dat kun je, dat kun je niet ontkennen. Misschien zijn het net de kleuterschoolklasgenoten. Ja, daarom was het was... uh, uh, ja, altijd waren. wel erg zichtbaar natuurlijk. <laughs> uh, daarom was het altijd erg zichtbaar. Uh -huh. uh, was jij verrast dat je, dat je zelf gekozen werd? Had jij verwacht dat uh, OPS het drie zetels zou halen? Uh, wel gehoopt. Uh, maar, ja. maar hoe praten jullie dan daar onderling over, zeg maar? Uh,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 Voor het allereerst op zo'n hele grote poot. <hijen> ja. ik, ik moest wel even, moest wel even, even aan het zuurstof. Maar, <hijen> maar, sterker, <hijen> sterker nog, jij, jij bood je verontschuldigingen aan omdat ik nou constant op jouw gezicht uitkeek. Ja, nou, Dolly stond ook zo'n groot bord. en ja. Ja, dan, dan zijn er nog, nog veel andere hoor. En het, ik, nou ja, ik, ik ben blij dat ze weg zijn. Ik ben blij dat ze weg zijn, het, inderdaad. Het was helemaal ja. geen onaardige fout. Maar het is een beetje ongemakkelijk. elke keer wanneer je. Ja van Alperstraat reed, zag je ze ook aan de rechterkant... Ja, overal, overal, overal staan. Overal, he, ja. overal. En Patrick was daar twee jaar geleden al allemaal bezig. He, om die, ja, uh, twee borden. jaar geleden heeft hij die borden... die geden, borden al ja. geregeld, ja. Niet te geloven, ja. Dus kan, dat het was, kan ook niet langer daarvoor zijn... maar dat was echt het maximale termijn dat... Die, dat die ja, nee, dat begrijp ik, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En nou, het heeft in ieder geval wel geholpen... want jullie waren heel erg zichtbaar ook in het dorp. He, met, uh, ik heb jullie gezien bij de Vormor, bij Albert Heijn... noem maar op, elke keer...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 En daar kan je dan antwoord op geven. En dan kan ja. je gewoon in, uh, in gesprek met die mensen. Ja, dat, hoe ja, hoe ja. zij er tegenaan kijken. Ja. Dat, ja. Ik vond het wel fijn. Ik heb ook een paar keer gestaan. Mm -hmm. <coughs> dat ik uh, best wel wat input heb gekregen van mensen. Die, die met, met problemen zaten waar ze niet uitkomen. En zich afvroegen van ja, hoe... hoe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 Vertrouw wel op jou, ik, ik denk dat jij mij wel kan helpen hierin. Ja. En dat, uh, he, dat, dat is zo bevestigend nou, zo, Dat is helemaal zo goed, ja, ja. zeker weten. Uh, direct in contact. Hè. Ja. Want uh, ja, met de opkomst van 55%, 55,3... zijn we wel anderhalf procent gestegen ten opzichte van 2022. Maar het ja. blijft toch wel zo dat een op de, of, uh, vijf op de tien gewoon niet stemmen. Ja. Dat ja, is jammer, hè? Ja, ik... Hoe kan dat nou? Hè? Vraag je af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 Ja. Uh, en ja, daar, daar uh, kunnen wij hier weinig aan doen. Bijvoorbeeld uh, zeeweg, proefzeeweg, is van een provincie. Ja, dat doe je ja, weinig aan. De, ja. je, je kan een geluid laten horen. Ja. Maar en, dan is het uh, nog opvallend dat uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen... is de opkomst in zo'n zo 70 procent. Dus aanzienlijk hoger dan zeg maar, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dat is natuurlijk wel, wel vriend dan eigenlijk. Misschien, misschien ja. denken mensen meer invloed, maar dat is koffie te kijken. Wat Klopt, de denken. Ja, ja zeker. Ja. We gaan even een muziekje draaien, want dan gaan we daarna nog even uh, uh, praten. Sandra, hoe jij in de politiek bent gekomen, wanneer je bent gevraagd. Oop. Of je meteen ja hebt gezegd bijvoorbeeld. Nee. Dat gaan we mooi teasen voor naar manierlijk. de muziek. Wat gaan we draaien, <laughs> Dolly? Uh, we gaan... Uh... Oh, wacht even, laat ik eerst mijn schuif openzetten. Kijk, dat ga je willen, dan wil ik een jingle afspelen en dat duurt zo lang... Ja. Dan krijg je een witje. Nou, ze wil maar niet afspelen dan. Nou ja, doe maar uh, gewoon muziek dan. Dit is het van Zandvoort. Dit is ZFM. We gaan uh, Stak in the Middle with You van Steelers Wheel. Oeh, mooi.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 To jokers to the right and here I am Stuck in the middle with you Well, you started out with nothing toch ja, ja zeker ja, een ja, ja, geweldig, geweldig, geweldig nummer uh, we gaan praten nog even door met uh, Sandra Listenberg, nieuw uh, uh, raadslid voor opz Je bent wel nog niet zo oud eigenlijk Sandra oud, toch ja ik ja, wil man, niet van je leeftijd vragen maar je voelt je wel thuis <laughs> bij de opz neem ik aan ja, ja. zeker ik voel ik me thuis bij de opz ja. ik, uh, nee ik word over uh, een krappe drie weken word ik vijftig Oh, dan nou, word je. De, oh, ja. Ja. Oh, ja. 50? Ik word 50, ja. En op 1 april word je geïnstalleerd, dus uh, ben je er dat al geen 50. Geen grap is, overigens. <lacht> <lacht> nou ja. Heel veel gebeuren wilde het niet doorgaan. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, 1 april ben je al 50, dan of niet? Nee, nee, nee. Nou, dan moet je nog een paar dagen wachten, hè? Voordat ja, je, officieel weken. voor de OPZ... Uh, <lacht> nou, nee, maar, nou, dat, dus, dat, dat is geintje maar, dat uh, je maar. vind nu heel gekscherend. Ja. Maar, uh, maar hoe ben jij, zeg maar, bij de OPSZ betrokken geraakt?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 En dan nog, uh, ik, ik vind het echt heel knap. Want is dat al een, er... een, een, per week een dag bezig om te lezen? Ja. Nou ja, goed, al die stukken die uh, van de gemeente komen. En uh, ja, je, je kan ze allemaal lezen. Of je kunt. Ik neem aan dat jij straks ook wel een bepaalde uh, de, misschien te de zorg. Of, uh, wij, wij gaan dingen verdelen. verdelen per, ja. ja. Per en, en, en, en dan En dan. voor uh, ze rekening neemt. En waar ik denk dat je vooral moet doen waar je ze lang bij voelt. Ja, waar voel jij je te lang bij? Beet je uh, dat wel? Oh, bij heel veel dingen. Ik, ik voel, nou ja, bij, bij Zandvoort in het algemeen vind ja. ik me heel, heel senang, Maar uh, ja, het, het sociale vlak. Ik, uh, sociale vlak? Ik ja. ben uh, van de ontmoetingen en van het verbinden. Uh -huh. ja, uh, ja, ja, dat ja. vind ik fijn. Maar er zijn, uh, ja, uh, eigenlijk. Uh,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 Nee, voor voor mij een basistraining. Ja, een basistraining inderdaad. Maar dat, ik denk dat het echte werk gewoon in de praktijk uh, ja. komt. Altijd de voorzitter, praten en zo. Ja, zal precies. Het, zal het lastig worden? Ja. <laughs> Dank u wel, voorzitter. Als je voor de eerste raadvergadering. Ja. ...dan wat, wat praat ik Ja, meer. ja. <laughs>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 die is plek voor vrijgemaakt zelfs. Maar je kan toch niet tegenwoordig als je oudere bent uh, zonder auto? Ja, ik, nou, ik heb ook geen auto. Maar, uh, nee, maar jij bent ook niet uh, oud. Ja. Ja, maar het vervelende is natuurlijk dat je ook geen uh, vergunning krijgt. Nee, je mag hem ook niet buiten zitten. Je mag hem ook niet buiten zetten. Nee. Niet buiten ook, zetten maar de, dus de ja, waar moet hij, moet hij het dak op? Ja. Ja, echt een enorme niet, padstelling. Dan ga je daar niet kopen. Nee, het ja, is een uh, huurwoning ik ik he, van, van de ja, we gaan we gaan huurwoningen. Dan kan je ja. daar niet wonen als je nee. je auto per se wilt ja, halen. Het is een sociale huurwoning, hè? Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar dat, dat scheelt wel natuurlijk. Ja, er is wel plek voor de fietsen en de, de, ja, de schoenmobielen. We die dan wie wel. Dat maar... zal ongetwijfeld in een van de eerste raadsvergaderingen... wel aan de orde komen. Dus ik dan heb dan een grijs vermoeden. Ook een mening over. Ik dat hier het laatste wordt nog niet overgesproken. Oh, nee, absoluut niet. Nou ja, goed, jij krijgt je opleiding... en dan ga je verschrikkelijk te keren in die raad, hè?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 Ja, ja, nog... nee Daar zitten we eigenlijk net zo te praten als dat, dat we hier Beetje, praten. Dat ja, ja, ja. Bijvoorbeeld dat, met de, alles wat in de krant komt. ja ja ja, ja. Uh, over, Bijvoorbeeld over die parkeerplaatsen. Ja, daar, daar hebben de mensen natuurlijk ja, de mening het ook over. Ja, over. Ja, er ja. zullen ook mensen zijn die denken van... nou oké, okay, dan, dan maar mensen zonder auto ja, erin. Ja, dus iedereen... Ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja. maar dit... Uh, nee, niet. Uh, nee, dit is, dit, is, dit, is dit. Geen, uh, geen schaduw uh, Nee, dat begrijp ik. Nee, nee, nee, helemaal nee, niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er onderwerpen wel eens aangesneden worden. Van jij denkt van... Het is ook wel interessant om, uh, weet ik veel, via een motie of uh, ik, ik iets... Ik hou altijd mijn uh, ja. oren open. Dat, uh, Ogen en oren open, ja. ja. En, ja. Ik, uh, en als je ja. dingen hoort waarvan je denkt, nou, dat is een goed idee. Ja. Je schrijft ook regelmatig voor de de krant. Blijf je dat doen? Nee. Nee? nee. Meen je dat nou? Ja. Dat is wel een groot verlies eigenlijk. Nou, Want je maakt nou, wel leuke stukken. Wel. Ja, dank, ja. dank ja. je, je wel. Jongen. Je hebt toch ook een tijd bij ZFM gezeten? Nou, nee, niet, ik heb nooit officieel bij ZFM gezeten. Okay. Officieus uh, wel. Want je, ik, nou hoor ja, hier... ik werd wel eens door jou gebeld en dan zei ik: oh, ja, ja, ik, ik ga wel die straat op. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar nee, nee, ik ben, ben nooit echt uh, in crowd uh, ZFM geweest. Nee. Dat, ja, dat misschien heb ik altijd, misschien uh, na deze periode. Uh, ja, de dus alles van harte welkom. Nee, nee, dat, nee, schrijven voor de krant. Uh, je, je kunt zo integer zijn als je maar wilt, maar ik wil niemand uh, maar nee, de mogelijkheid nee. geven om. Ja. Uh, nou ja, te zeggen van. Te uh, zeggen van die schrijft politiek getint. Ja. Omdat ja. Ja. Dat ik nee, dat over kan heel, heel kan. hele luchtige daar heb je geen, onderwerpen uh, schrijven. Daar heb je helemaal dus gelijk. Ik, uh, ik ja. heb uh, nou ja, uh, meteen woensdagavond uh, Gilles even. Ja? Gilles kop uh. van de krant Aan zijn jasje getrokken. Om te zeggen dat. Uh, uh. Uh, nou ja, de komende uh. vier jaar. Niet? Huilen, huilen. Ik vind dat ook jammer. Want het, ja. het, ik vind het echt. Heel leuk. Dat is je, leuk, de, toch? Ja, ik doe het zelf ook. Ik had een reclame van uh, als verzekeringsadviseur... kom ik graag bij de mensen thuis. Nou, ja, ik had als, uh, <laughs> als journalist van de Zandvoort... Ja ja ja, ja, de... ja, ja, ja. Je, je leert zoveel mensen kennen. Ja, zeker, ja, zeker. dat, dat is ja. ook een manier om het dorp te proberen te, ja, tuurlijk, te tuurlijk, horen wat er leeft. Tuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, nee, en nee, hoe, hoe mensen het ervaren om hier ja. te ondernemen, om hier te wonen. Ja. En daar neem ik wel uh, nu afscheid van. Ja, ik je voorstellen. Ja, ik vind dat jammer. Ja, dat is ook wel waar. Het is een gemist voor de zomer, Dat kan ik eerlijk bekennen. Ja. Maar ja, dan gaat het weer niet voor dus, de deur open. Ja, waar de deuren dicht gaan. Ja, en het gaan geeft dan gaan we weer de deur, deur een kans open. Misschien aan, uh, aan, aan stormen talent. De, de, de rol misschien niet voor jou. Dat vind ik wel goed. Nee, ik denk het niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, Sondra, mag ik jou heel hartelijk danken. Het is prachtig weer buiten. Genieten van het weekend en nog. Dankjewel. Jij zei dat het slechte weer was, klopt het? dat ja, niet? Dat denk ik. Nou, voorlopig zie ik alleen maar een enorm blauw. Dat is nog wel, dus laten we ervan genieten. Maar het is wel koud, het is wel koud. Mag je wel langskomen? Die bedankt. Ik zeg dankjewel voor het laatst. Nee, ja, hartstikke goed. Bedankt, uh, bedankt. We gaan weer even muziek uh, draaien. Want dan gaan we uh, straks naar het laatste onderwerp proberen. Van, uh, ja, van dit uur. Oh, dat is van met uh, Robberschleider over de Zeker. auto's. Zeker, Zout. Homer. En het zon. Hommer. <laughs> Hey, hartstikke bedankt voor alle zondag. En uh, ik wens je heel veel succes inderdaad. Hij de kijken Hij is alleen maar de <tie> hey, leukste. Abiliotion, ja, en, uh, car. Yeah. ja ik, uh, <laughs> wie kent hem niet?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 Nou, niet alleen je tanden, ja. je hele lijf. Nou ja, het ja, ja. is waar. Net alsof de rest er niet toe doet. Zullen we nog een klein stukje muziek doen, uh, Dolly? Uh, dat lijkt me heel gezellig. En dan uh, gaan we eruit, Ger. Dan... Uh... En dan schakelen we straks over naar het, naar het journaal. Precies, en dan gaan we weer door uh, naar de klok van 11 uur, dames en heren. Ja, tweede uh, uur, wat gaat er gebeuren in tweede uur? In tweede uur gaan we, gaan we praten met uh, de eigenaar van uh, Tummers, die op de Haltestraat is uh, gaan, gaan zitten. En Tummers is natuurlijk een, uh, ja, is een, beetje, best, een beetje een begrip, hè? Een begrip in, in, in bakketbakkerswereld. Uh, en ja. uh, als je echt een lekker taartje wil, dan uh, ga je even naar Tummers.